9 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. De Raad van Discipline doet straks uitspraak in de tuchtrechtszaak tegen advocaat Bram Moskovic. Hij wordt ervan verdacht dat hij stelselmatig grote hoeveelheden contant geld heeft aangenomen van cliënten zonder dat te melden bij de deken van de Orde van Advocaten. De deken Kemper spande de zaak aan bij de Raad van Discipline. Bij de behandeling van de zaak noemde die Moscovits ongeschikt voor zijn vak. De deken eist een schorsing van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Gisteren schikte Moscovits een conflict met de Belastingdienst wegens belastingontduiking. De storm Sandy heeft de oostkust van de Verenigde Staten hard getroffen. De omvang van de schade is nog onbekend, maar wel is al duidelijk dat er zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De storm heeft een spoor van vernieling achtergelaten. De kustgebieden hebben te kampen met overstromingen. Bij 6 miljoen Amerikanen is de stroom uitgevallen. Twee grote ziekenhuizen moesten hun patiënten evacueren. Toen bleek dat de noodstroomgeneratoren niet goed werkten. Het partijbestuur van de PvdA stuurt het regeerakkoord met een positief advies naar de leden. De PvdA-leden stemmen zaterdag tijdens een congres over het akkoord met de VVD. Ze kunnen alleen ja of nee zeggen tegen het akkoord. Er kunnen geen amendementen worden ingediend. Technisch dienstverlener Imtech uit Gouda ontslaat 900 van de bijna 29.000 werknemers. Het merendeel van de ontslagen valt in België en Nederland en de rest in Spanje. Hoeveel mensen in Nederland hun baan kwijtraken wil Imtech niet zeggen.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 De ontslagen vallen niet alleen in Zwitserland, maar ook in New York, Londen en Singapore. De verliezen van de afgelopen jaren werden vooral veroorzaakt door de handelsactiviteiten van UBS. Deze worden ondergebracht in een nieuw bedrijfsonderdeel. En die ingreep moet leiden tot miljarden aan kostenbesparingen en vermindering van risico's. En dan nog het weer, wolkenvelden en wat zon. In de kustprovincies enkele buien en het wordt 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en morgen ongeveer 11 graden. Aan de B-verkeersinformatie. Het is een drukke spits. Er staan nog 220 kilometer file. De meeste drukte is daar rond Amsterdam en Utrecht... maar ook in het zuiden van het land. De lange files staan op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Bevenwijk en Knoop het Raasdorp, 12 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld, 11 kilometer. A27 Almere richting Utrecht, tussen Huizen en de Beeldhoven, 12 kilometer. Daar staat een auto stil, één rijstrook is daar dicht...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 NOS Radio 1 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De basis voor dit aanstaande kabinet van VVD en P van der Aa is een hele praktische. De urgentie van de economische crisis. Hoe urgent die is, hoort u zo van de topman van Imtek, René van der Brugge. Hij ontslaat 900 werknemers. Eerst naar een storm van heel andere aard. Ze dus heet Sandy. En Sandy hield flink huis aan de oostkust van de Verenigde Staten. En vooral de overlast door het water was enorm. trip Vooral New York werd hard geraakt. Verslaggever Tom Klein zat in het centrum van de stad in een hotel heel hoog op de 36e verdieping zag in de loop van de avond de stad steeds donkerder worden en overal viel de stroom uit. Mensen schuilden in hun flats die door de storm heen en weer bewogen. There is absolutely no power anywhere in the block. I was shocked at the amount the building actually sways and uh, I'm currently lying on the ground in my living room because the building is swaying that much. Maar niet alleen het water en de wind joegen angst aan. En aan de overkant van de Hudson Rivier uh, zie je New Jersey. En daar zag je echt die grote explosies van die, van die elektriciteitsexplosies... van kabels die braken of uh, kortsluitingen in die transformatorhuisjes. Ja, dan kan het niet uitblijven dat er brand uitbreekt. En dat gebeurde dan ook op verschillende plekken in New York. Some of the issues that they've been dealing with here in Lindenhurst is. Not just flooding, maar ook fires. We've reported at least several uh, house fires in the area. Electrical fires sparked by the uh, floodwaters, so they're having to deal with that. Sandy trekt verder. Lijkt iets te zijn uitgeraasd, maar de schade is wel enorm. Inmiddels zitten ze zo'n 3 miljoen mensen zonder stroom. En zijn er tenminste 12 doden gevallen. Amerika likt zijn wonden en afbeeldingen en ook reportages en verslag. Leest u op onze website nos.nl. Om half tien, dat is al gauw, doet de Raad van Discipline, dat is de tuchtrechter voor advocaten, uitspraak in de zaak tegen Bram Moscovic. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft voorgesteld om de heer Moscovic een jaar lang te schorsen als advocaat, waarvan een half jaar onvoorwaardelijk. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij de Amsterdamse Rechtbank. Uh, Matthijs, er spelen meerdere zaken tegen Moscovic. Gisteren hoorden we natuurlijk over de schikking die hij heeft getroffen met de Belastingdienst. Waar gaat de uitspraak van vanochtend ook alweer over? Die staat daar los van. Dit gaat over een aantal klachten van de orde van advocaten... over de praktijkvoering van Moscovits... en over de klachten van ex-cliënten van hem. De orde verwijt hem dat hij zich vaak, meestal zelfs... in 80% van de gevallen, in contanten het uitbetalen, terwijl dat eigenlijk niet mag. En het ging ook om, uh, om hoge bedragen. Die, door, die hoor je dan te melden bij de deken van de, de voorzitter van de Orde van Advocaten. En dat deed hij niet, om de privacy van zijn cliënten te beschermen, zegt hij zelf. Daarnaast verwijt de orde hem dat hij zijn jaarrekeningen... zijn boekhouding niet op tijd of helemaal niet instuurde en dat hij niet uh, voldoende meedoet aan de verplichte bijscholing voor advocaten. Advocaten moeten ieder jaar studiepunten halen. Nou, de deken, de voorzitter van de orde, dus, die ging zelfs zo ver... om zich af te vragen of Moskovits wel geschikt is voor het vak. En, uh, er kwamen dus ook uh, ex-cliënten aan het woord... vertelde ik al tijdens de behandeling van deze zaak. En die klaagden over de prestaties van Moskovits. Ze vonden dat hij hun zaken niet goed had behartigd... of dat hij zomaar een collega stuurde zonder dat dat de afspraak was... terwijl ze wel hele hoge bedragen vooraf hadden betaald in cash. Ja, maar dan zou die dus geschorst kunnen worden. Daar is in ieder geval wel om gevraagd. Moet hij zich daar zorgen over maken? Nou, zijn eigen advocaat, die hem verdedigde in deze zaak... omdat hij vanwege die privacy-kwestie niet zelf naar de zitting kwam... die zei tijdens die behandeling van de zaak... dat een schorsing de neergang en ondergang van de praktijk tot gevolg kan hebben. Die zei, als u hem een half jaar verbiedt om zijn werk te doen... ja, dan is het eigenlijk, komt het eigenlijk op hetzelfde neer als een levenslang rayement... de allerzwaarste straf. De deken, dus de aanklager in feite in deze kwestie... die had het ook over de gammele financiële constructie van het kantoor, de geldzorgen. En dat heeft dan wel weer te maken met de belastingzaak... waar je het net over had. Naheffing van zo'n acht ton van de fiscus. Tonnen aan boetes daarbovenop die dus geschikt zijn. En dat alleen al over de periode tot 2007. Want ook over de jaren daarna is er een conflict met de Belastingdienst. Ja, dat kost allemaal heel erg veel geld. Ik vroeg het Moscovici zelf twee weken geleden... En hij reageerde toen heel laconiek. Hij zei, ja hoor, alles gaat goed met me. Maakt u zich maar geen zorgen. Hij zei dat hij niet bang is dat cliënten wegblijven... als hij zijn praktijk inderdaad een half jaar moet neerleggen. Nou, of dat uh, moet gebeuren, dat horen we zo dadelijk. Want dan horen we of de raad hem inderdaad die straf gaat opleggen. Ja, de tuchtrechter doet dus uitspraak. Martijs van der Wiel is daarbij bij de Amsterdamse rechtbank. Zodra die uitspraak er is, hoort u dat op Radio 1. We gaan nog eventjes terug naar het regeerrecord... want iedereen krijgt de rekening gepresenteerd, zo werd dat gisteren verteld. Dat geldt dus ook voor studenten. Het was al duidelijk dat er een leenstelsel komt... maar gisteren werd ook bekend dat de overjaarkaart vanaf 2015 verdwijnt. Studenten reizen dan niet meer gratis... maar moeten kaartjes of abonnementen kopen. Menno Reemeijer is op het station en van Zwolle... om te kijken wat, voor, wat het voor studenten betekent. En vanaf spoor 3 vertrekt daar dan de trein naar Groningen. En er zijn heel veel jongeren, studenten... die ochtends met de trein iedere dag heen en weer gaan. Van bijvoorbeeld Zwolle en omliggende gemeenten naar Groningen om te studeren. Uh, economie. Ik studeer sociaal- juridische dienstverlening. Hoe lang moet je nog? Vier jaar. Oei, dat is voorbij 2015. Dan is de overjaarkaart weg ja. en dan moet je betalen. Weliswaar met korting. Ja. Heb je al enig idee hoeveel? Nee, ik heb echt geen vrouw idee. Het is niet te betalen als student eigenlijk. Ja, dat is uh, balen. Ja, meer werken denk ik om uh, maar gewoon, uh, ja, uh, gewoon een uh, maandabonnement te nemen. Want wat kost het extra? Ongeveer 300 euro in de maat. Dus... Dat is behoorlijk wat. Ja, zeker. Ja. ja, balen en balen. Kost geld. Ja. Veel geld. Ja. Dat hebben studenten niet? Nee, daarom. Papa en mama waar leeg schudden. Ja, of een uh, dikke lening. Ja. Het gaat studenten heel veel geld kosten. En dat hebben studenten meestal niet? Nee. Dus dat wordt lenen. Ja. Een dame met een tas van de Hans Hogeschool Groningen... op het perron in Zwolle. Ja. Iedere dag heen en weer? Ja. Nog wel. Nog wel. Want met de OV-jaarkaart is hij nu nog gratis eigenlijk voor je gevoel. Maar straks gaat hij eruit, hè? Ja, dat klopt. Heb je wel enig idee wat het gaat kosten? Nee, nog niet. Ik heb net even gekeken. 19,40 euro voor een retourtje met korting. Ja, dat is veel. Vijf dagen in de week... 100 euro. Ja, dat wordt toch maar op kamers gaan dan. <laughs> ja, ja, zonde. Maar het is vooral uh, dat, het, uh, ja, dat het nu voor, voor de huidige studenten ook al ingevoerd wordt. Dat is een beetje raar. Dat het niet voor nieuwe studenten alleen geldt. Ja, dat vind ik niet zo'n goed idee. Waarom niet? Um, omdat ik er iedere dag gebruik van maak. Ja. Bus en trein. Naar Groningen? Ja. Van Zwolle naar Groningen? Ja. En straks zelf betalen? Ja, dat gaat hem nu worden. Enig idee wat je gaat kosten? Ja, nee, dat wordt echt uh, te duur. Is het een overweging dan om kamers te gaan? Ja. Ja. Dan wel? Dan wel, ja. ja die zijn er ook niet in Groningen? Niet zoveel, nee. nee. Ik ben al op zoek. Maar het gaat nog niet zo heel erg uh, voorspoedig. En hoe lang moet je? Uh, nog vier jaar. Dus je gaat meemaken? Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ja Gelukkig is er dat leenstelsel gekomen. Dan kun je gaan lenen. Uh, ja, Daar word ik helemaal niet blij van. Ik kan nu gelukkig mijn studie betalen zonder schuld. Maar uh, straks niet. Ontevreden reacties bij studenten dus. menorema je tekent dus op. Bijna kwart over negen, we gaan naar Syrië. Want de rebellen daar hebben er een vijand bij. Afgelopen dagen zijn ze namelijk slaags geraakt... met strijders uit Koerdische dorpen in Noord-Syrië. En daarbij zijn ook doden en gewonden gevallen. Verslaggever Hans-Jaap Melissen aan de nieuwe frontlinie. We bellen krijgen plastic zakjes met kogels uitgedeeld bij een checkpoint buiten de grensplaats Azaz. Een beetje geruziet over wie hoeveel kogels krijgt. Tuz Bashar. Yes. O Tuz, bel Oké. Okay, kijk, en dit is nieuw. Hij zegt iets naars over Bashar Assad. Dat weten we nu wel in deze plek. Maar nu gaat het ook over de PKK. BbK, Assad. De PKK werkt uh, samen met Assad. Het zijn de honden van Assad. Ik heb gehoord dat uh, u bent aangevallen door de PKK hier en bij de checkpoint. BbK, Er zijn vijf uh, militairen aan onze kant gedood door. Koerdische strijders van de PKK, de Syrische PKK. Zij doen dat alleen maar om Assad te helpen. En nu staan ze dus bij dit kruispunt... waar ze eerst eigenlijk de andere kant uitkeken. Want als je de weg de andere kant opneemt... dan kom je bij een vliegbasis nog van Assad. Daar waren ze altijd bang voor. Die kant loeren ze altijd op. En nu zijn ze precies 180 graden gedraaid... richting het Koerdisch gebied hier in Syrië. Zandzakken hoog opgestapeld. En dit laat exact zien wat er nu gebeurt in Syrië... Uh, de vijand wordt door de rebellen aan een paar kanten gevonden. Er staat zelfs even paniek als er een paar auto's komen aanrijden. Maar er zitten families in. Ze gaan meteen achter de betonblokken liggen. Bizar eigenlijk dit. Hoe snel het hier verandert. De PKK zou volgens deze rebel gewoon willen dat Assad president blijft. En nu zitten we weer in de auto, want werden we werden weggestuurd bij het checkpoint. Ze dus we zijn een beetje nerveus van de aanwezigheid van pers, denk ik. Maar wat is nou exact de kern van dit probleem? Just for the checkpoints, and he uh, get out the flags of EBC in uh, more than one place. De kern van het probleem is, zegt Abdul, uh, er zijn checkpoints van de rebellen in Koerisch gebied neergezet. Uh, daar hebben ze min of meer autonomie, die Koerden. Uh, zeker nu, in deze oorlogssituatie. En dat willen ze behouden. Ze willen geen checkpoints van de rebellen in hun gebied. Ze hebben de vlaggen van de rebellen weggehaald en hun eigen vlaggen teruggehangen. En dat willen de rebellen weer niet. Zie daar deze strijd, die dus al aan mensen het leven heeft gekost. En waarschijnlijk nog meer levens zal kosten, want ze staan er helemaal klaar voor. Hier aan de buitenkant van Azaz, aan de rand van het koerdisch gebied. Voor de verslag van verslaggever Hans-Jaap Melissen vanuit Syrië. De pijn van Rutte 2 zal iedereen voelen. Dat hebben wij gisteren allemaal kunnen horen. Maar wordt de pijn ook eerlijk verdeeld? Dat vragen we zo aan een vakbond, CNV. Edwin Gerritsen eerst voor de verkeersinformatie. Hoe zijn de files verdeeld momenteel? Het is nog steeds een drukke spits. De meeste staan rond Amsterdam. 130 kilometer file in totaal. Ze worden wel langzaam wat korter. De langste files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knobbetraasdorp, 12 kilometer. En op de A27, Almere richting Utrecht, voor Hilversum, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, beperking van de WW, ontslagbescherming wordt aangepakt. Meneer Smit, Jaap Smit, voorzitter van het CNV, goeiemorgen. Goeiemorgen. U is het wel zo'n Goedemorgen. Dat nou, maar eens vragen dan. Nou, het is een pittige morgen, zeg maar. Ja. Pittige dus, morgen, ja. ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het, uh, als je het helemaal bekijkt, vind ik het een knap akkoord. Maar met een paar hele harde maatregelen. En u noemt er al twee van, ja, waar wij natuurlijk uh, grote moeite mee hebben. Er wordt uh, fors bezuinigd en uh, gekort op de op het ontslag, op, op de WW en, uh, en de versoepeling van het ontslag. Ja. Dat op zich, uh, als je dat als je dat gepaard laat gaan met een goede begeleiding van werk naar werk en een goede investering in mensen, zodat ze uh, makkelijker van baan naar baan kunnen gaan, dan. dan uh, die investering mis ik in het verhaal. Hè. Dus het is uh, snijden aan de achterkant. Er worden wel een paar vage opmerkingen gemaakt over. We gaan ons meer inzetten op van werk naar werk. Maar daar ligt nou precies de crux. Dus Hoe gaan je... ze dat doen? Dat is u niet duidelijk geworden. Nee, dat ik, staat er niet in. Nee, er, nee. Staan een paar... er staat wel een opmerking over dat dat de inzet wordt. Dat ja. is overigens de inzet van CNV al tijden. Van Als je inzet op van werk naar werk begeleiding, daar hebben wij een paar mooie experimenten mee lopen. Het Maaslandmodel hebben we dat genoemd. Mm -hmm. Als je daarop inzet, ja, dan wordt de druk op, het, op de achterkant, het ontslagrecht vanzelf minder. Maar en zou, zou het niet kunnen zijn dat dat automatisch ook um, uiteindelijk, of, he, als die intentie in het regeerakkoord staat, dat men daar naartoe werkt? Ook in overleg met u als sociale partner? Nou, dat laatste, dat mag ik echt hopen. En, uh, daar is een begin mee gemaakt vorige week. Ik vind echt dat dit een tijd is waarin wij als sociale partners en het kabinet... om de tafel moeten gaan zitten om gezamenlijk te, kijken naar, of te zoeken naar die oplossingen die nodig zijn. Mm -hmm. En daar zijn wij van het CNV ook alles in toe bereid. En ik heb begrepen dat de rest van de sociale partners daar ook toe bereid is. En dat moet ook. Ik vind ook echt dat deze tijd erom vraagt. Maar dan moeten ze u ook een beetje paaien, kan ik me voorstellen. Nou ja, dat is waarom ik een paar harde opmerkingen maak over dingen die ik mis. Hetzelfde is als de verhouding tussen vast en flex... Ik roep altijd, tijden, vast is te vast en flex is de flex. Mm -hmm. Nou, over vast is te vast wordt iets gezegd, over flex is de flex, maar heel heel sumier. He, dus ik vind dat het nou, een... worden, er wordt er gezegd dat uh, flexibele uh, arbeidskrachten beschermd moeten worden, ja, beter maar beschermd moeten worden. Hoe dan? Hoe concreet wordt er iets gezegd over hoe we de, de ontslagbescherming en het. Uh, en de WW aanpakken, maar anderen zijn niet meer dan goede voornemens. En daar, daar ben ik dus benieuwd naar. Maar meneer Smit, uh, net hadden we meneer Van der Klauw, hoogleraar Arbeidsrecht. En die zei van ja, in ieder geval is wel duidelijk geworden: intentie is duidelijk. Arbeid loont straks weer. Dus ja. aan het werk zijn loont. Ziet u dat ook zo? Ja, nee, ik, zeggen, ik ben ook niet van de partij die overal ik tegen is. Ik, ik ben me bewust van het feit dat, dit, dat deze tijd vraagt om hervormingen en niet alleen maar botte bezuinigingen. Ik vind het ook een tijd waarin we niet onder pijnlijke maatregelen uit kunnen. Wat ik knapper vind in, deze, in dit regierekord is dat de pijn, zoals u dat in de inleiding zei, over alle inkomensgroepen verdeeld wordt. Dus we zullen er allemaal iets van voelen. Ja, dat, dat is uh, vervelend, maar dat is de situatie. Maar nogmaals het punt waar u het net over had, van, uh, we zullen ook die arbeidsmarkt moeten hervormen uh, langs de weg van... Uh, wat is de, de verhouding tussen werkgever en werknemer in een arbeidsmarkt die meer mobiliteit vraagt, maar nogmaals... Ik wil daar concrete dingen over horen. En daar wil ik ook best aan meewerken. En ik hoop ook dat we daar de komende tijd mee aan de slag kunnen. Maar dat arbeid loont, hè? want daar vroeg ik eigenlijk ja. naar. Is u dat ook zo duidelijk um, geworden uit dit regeerakkoord? En staat u daar dan achter? Het moet aantrekkelijk zijn om te werken, ja. Dus ik vind dat, dat vind ik niet slecht. En dat uh, het zin heeft om, uh, om je eigen om te verdienen. Ja En dat je daartoe gestimuleerd wordt, dat is natuurlijk alleen maar goed. Alleen, we moeten voorkomen dat mensen die buiten uh, het arbeidsproces staan, en dat zijn er in deze tijd helaas heel veel... dat die niet op de bedelstaf worden ver veroordeeld. Mm. Nou heb ik ook de werkgevers al horen zeggen, uh, uit monden van uh, meneer Wintjes... dat de werkgevers te veel moeten gaan betalen voor de WW. Wat vindt u daarvan? Nou, het, het, het, het merkwaardige is, is dat de WW op zich verkort wordt. Je zou zeggen dat die daardoor goedkoper wordt... maar dat de, dat de, de werkgever uh, een, een hogere premie moet gaan betalen... Mm -hmm. Nou ja, goed, uh, dat betekent dat zeg maar, de verhouding tussen uh, uh, de, de WW-premie en, uh, en de uitkering zelf... Ja, die lopen loop, loop in feite uit elkaar. Goed. Het is helder, meneer Smit. Oké. Okay. Dank voor de toelichting. Tot ziens. En succes met het overleg met Dank u wel. Het, de, de overheid. Dank u wel. Jaap ja, Smit, voorzitter van het CNV. Het is ook duidelijk geworden dat we meer zaken zelf moeten gaan betalen... voor uh, wat betreft de zorg. En nu is meneer Weltevreden uit Haarlem vanochtend van zijn scooter gevallen... en naar het ziekenhuis gegaan. En dan is de vraag of dat terecht is. Of dat hij eerst naar de huishard had gemoeten. Marco Roby Visser volgt hem in het Kennemer gasthuis in Haarlem. Oh, hier is hij al. Ja. Hij, hij, meneer Weltevreden is klaar, de foto is oh, gemaakt. Meneer Weltevreden, ja, de foto is ja. nu uh, gemaakt. Dus uh, we kijken even... Ah, de kleren zijn alweer aan. Nou, dus u staat op de gevoelige plaat... Ik zei het op vroegere plaats, ja. ja. Heeft u al iets gehoord van wat, het, wat nee, er aan de hand niet. is? Helemaal niet. Nee. Nee. Nee. Dus ik, uh, ik wacht maar af. Wacht maar af. Wilt u zitten of kunt u nog even? Ja, meneer Weltevreden tevreden is slotte vanmorgen om ze... hoe laat was het? Uh, half zes. Om half zes van zijn scooter uh, gegleden. Uh, heeft wat schrammen aan de hand, last van zijn been... maar het belangrijkste is dat hij een pijnlijke schouder heeft. En daarom is hij naar het Kennemer Gasthuis gegaan... naar de spoedeisende hulp om daarnaar te laten kijken. Dan nou, hebben we gisteravond van de heren Rutte en Samson gehoord... dat er in het nieuwe regeerakkoord staat... als je onterecht naar de eerste hulp gaat... dat je dan 50 euro uh, neer moet tellen. En ja, dan is vervolgens de vraag... Is meneer Weltevreden nou terecht of onterecht naar die eerste hulp uh, toegegaan? Ik vraag dat dus even aan meneer De Groof, dat is de medisch manager hier. Dit is denk ik wel een goed voorbeeld hè, van een twijfelgeval. Hoe moet je nou als patiënt, als je een ongeluk hebt gehad, inschatten wanneer je naar de dokter, naar de huisarts moet en wanneer je naar de spoedeisende hulp moet gaan? Ik denk dat dat in sommige gevallen voor de patiënt heel moeilijk is. Maar dat het uh, aan de professionals... en dan heb ik het over de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg is... om dat voor de patiënt zelf goed te regelen. En dat bij binnenkomst wordt gekeken... wie de beste hulpverlener voor deze patiënt ja. kan zijn. Ja. Wat vindt u ervan dat er nu zo'n extra financiële drempel wordt opgeworpen... van 50 euro... Ik denk dat dat het weinig effectief zal zijn... Uh, omdat mensen zich in, een, in hun ogen in een acute situatie bevinden... Hè, en dat het dan niet echt een drempel zal zijn uh, die eigen bijdragen. Nee. Nee. Uh, ik hoorde u vanmorgen eerder tegen mij zeggen... de eerste hulp dat is een cow van het ziekenhuis... Daar wilde ik mee zeggen hè, dat het, de eerste hulp ook een, een dure afdeling is... Hè, waar ook dure voorzieningen zijn. En dat betekent dus dat als er wordt herverdeeld in de patiëntenzorg... en het wordt goedkoper afgehandeld door de huisarts... dat het ook gevolgen heeft voor de financiering van de eerste hulp. Ja. Een ziekenhuis verdient veel geld met de eerste hulp. Voor ziekenhuizen is de eerste hulp belangrijk. Het is een soort etalage voor het ziekenhuis... waar mensen goed worden opgevangen en ook worden behandeld in het ziekenhuis. het is dus een, een belangrijk iets voor een ziekenhuis om te hebben. Maar dan proef ik toch tegengestelde belangen. Ik hoor u zeggen, een ziekenhuis ziet de mensen graag komen. De regering zegt nu, je moet minder snel naar het ziekenhuis gaan. Nou, wij hebben hier in het Kennemer Gasthuis al uh, zes jaar geleden met het ziekenhuis, de ziekenhuisdirectie en de huisartsen en specialisten gezegd, wij willen gewoon de inwoners van Zuid-Kennemerland goede acute zorg bieden. En dat betekent dat we dat samen gaan oplossen en dat iedere inwoner met een acute hulpvraag, dat wij zorgen dat die passende hulp krijgt. Dat kan soms een telefonisch advies zijn en soms is dat direct opname. Op ja. de intensive care. Maar de professionals moeten het in hun eigen regio goed regelen. Ja. Dus u zegt eigenlijk. het moet in het systeem beter geregeld worden. Alleen die 50 euro. of het aan de patiënt overlaten. is niet genoeg? Daar ligt de oplossing niet. Ondertussen is meneer Weltevreden. weer achter. Kunnen we nog even kijken bij hem? Ik kan me nog eventjes bedanken voor de. Meneer Weltevreden, bent u er nog? Ja. Hier is dokter Visser. Ja. Wat gaat er nou met u gebeuren? Ik, ik wacht het af. Ik stel... Oh, u weet het nog steeds nee. niet. Nee. Wat een toestand, hè? Het is nu half tien, bijna. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ik ben eigenlijk allemaal U had ook niet gedacht dat... U bent al aan de schaftijd toe. Ja, eigenlijk wel. Ik wens u sterkte. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, de groeten vanuit het uh, Kennemer Gasthuis... en de groeten van meneer Weltevreden... Ja. terug naar Hilversum. Mark Robin Visser over de zorg, de bezuiniging erop... en de praktijk met name. Nou willen wij heel graag uh, gaan praten over Imtec, Want wij begrijpen dat uh, daar behoorlijk wat ontslagen zullen gaan vallen. Um, we hadden ook heel even contact met uh, de topman, René van der Brugge. Dat gebeurde terwijl Mark Robin Visser aan het uh, praten was... over de bezuinigingen in de zorg en bij de spoedeisende hulp. 50 euro eigen bijdrage die u daarvoor dan uh, mee moet nemen. Um, inmiddels hangt hij gelukkig, René van der Brugge, van Imtek. Goedemorgen. Met René van der Brugge. Heel fijn. Kunt u meteen de uitzending in, meneer okay, van der Brugge. Oké, prima. <laughs> Want uh, we hebben de luisteraars het even bijgepraat... dat uh, u als technisch dienstverlener uh, 900 werknemers moet gaan ontslaan. Vooral in Nederland, België en Spanje. Um, en dat komt door ja, structureel tegenvallende resultaten. Hoe, hoe erg is dat op dit moment met ImTech, meneer van der Brugge? Nou, ik denk als je kijkt naar ImTechs in de tijd, dan doen we het uh, nog uitstekend. Uh, ook een uh, geweldig orderboek... Het enige probleem wat we hebben, dat concentreert zich in de gebouwde sector, in de, in de Benelux en in Spanje. In Spanje zal dat zal niemand verwonderen, maar ook in, in, in Nederland zien we dat in de gebouwde sector langzamerhand een geweldige teneergang aan de gang is. Heel veel vierkante meters kantoorgebouwen staan gewoon leeg. Er zullen ook steeds minder kantoorgebouwen gebruikt worden in verband met, uh, met flexwerken. Uh, en wij hebben besloten om daar maatregelen voor te nemen... zodanig dat we daar de komende jaren weer uh, onze activiteiten goed kunnen ontplooien. Oké, okay, meneer Van der Brugge, even voor de mensen die ImTech niet goed kennen. Wat doet u als technisch dienstverlener in die gebouwde sector? In de gebouwde sector zijn wij verantwoordelijk voor de technische infrastructuur van gebouwen. En dan moet u denken aan verwarming, ventilatie, u moet denken aan verlichting... u moet denken aan uh, data, voice over IP, ja. de veiligheid, Alles wat niet te maken heeft met... Uh, met met beton en stenen. Duidelijk. Dus als er niet gebouwd wordt, heeft men ook geen verwarmingen nodig. En dus heeft u dan een probleem. Ja, dat is duidelijk. Meneer Van der Brugge, nu heeft u uh, goede cijfers gepresenteerd. Nog niet zo lang geleden. Eerste helft van dit jaar: 2,6 miljard euro omzet. Netto winst: 62 miljoen. Had Klop. u het niet nog even uit kunnen zingen? Nee, als je kijkt naar. Want straks hebben... trekt het weer aan, natuurlijk. Nou, wij denken van niet. Wij denken, oh. als, als dat zo zou zijn, dan zouden, wij, dan zouden wij deze maatregelen niet nemen. Maar wij zien. Het probleem in de gebouwde omgeving in Nederland bijvoorbeeld als een structureel probleem. We zien dat er steeds meer leegstand komt. We zien dat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van kantoorgebouwen. Dus wij denken dat de situatie in Nederland in de gebouwde sector zich niet verbetert in 2013, 14 en 15. Had er dan iets in het regeerakkoord kunnen staan waarop u deze beslissing had kunnen terugdraaien? Nee. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat, dat de regering geen invloed kan. Misschien wat invloed uit op, op de woningmarkt, maar op de kantoren en de commerciële markt. Dan, dat, dat, dat gaat niet werken. Dat heeft... Want daar is gewoon jarenlang te veel gebouwd? Er is veel te veel gebouwd in dit ja. land. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar. Hoeveel er in het westen van Nederland gebouwd is. Ook op voorraad. Ook voor heel veel buitenlandse bedrijven. Als de, op het gebied van, van, van telecommunicatie en noem maar op. En die zie je nu allemaal leegstaan. Dus Eigenlijk ja, bent u pijn aan het nemen, hè, wat dat betreft. Ja, voor dat het te lang te veel bouwen. Dat is ook zo, ja. Ja, dat, is ook zo. Ja, dat hebt u me gelijk. in. En, en daar moeten wij, hebben wij geen andere keuze dan de, de maatregelen te nemen die we nu nemen. We hebben een paar jaar geprobeerd om langzamerhand de organisatie aan, aan te passen aan het volume wat we zien in de markt. Maar we zien nu toch dat dat volume de komende jaren alleen nog verder weg gaat zakken. Ja, nou die, woning, of die kantorenmarkt zegt u, nou daar zal ook een regering niet zo heel veel aan kunnen doen. Omdat dat er nou eenmaal al staat. Ja. Ziet u wel dat we met de huidige constructie en het huidige regeringakkoord uit die crisis kunnen komen? Ja, ik denk, ja, ik denk het wel. Wat, wat voor ons denk ik belangrijk is, is het feit dat we nu in ieder geval heel snel een nieuwe regering hebben. En dan, dan kun je het misschien niet eens zijn met, met alle afspraken die gemaakt zijn. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat er een regering komt nu... Die een aantal maatregelen gaat nemen die al lang genomen hadden moeten worden. En dan kun je het daar misschien niet allemaal mee eens in in welke richting. Maar ik denk dat dat op zichzelf een, in ieder geval een goede situatie is. Nou ja, bijvoorbeeld. Het wordt voor u goedkoper om mensen te ontslaan. Dat is pijnlijk voor die werknemers, maar wel prettig voor u. Kan ik mij nee. voorstellen op dit moment? Ja, maar wij, wij, zijn, wij voeren die plannen nu uit... en dat is voordat uh, die nieuwe plannen van de regering uh, ja. ingevoerd gaan worden. dat is waar. Ja, we, we gaan dus... er echt niet op wachten. U dat gaat daar niet op wachten, oké. Okay. Nee, wij vinden, denk ik, ik denk dat wij het veel vervelender vinden... om afscheid te moeten nemen van 900 mensen... dan, uh, dan de andere dingen. Blijft het bij 900? Ja hoor, ik denk dat we nu... Uh, we hebben nu uh, goed gekeken naar de toekomst. Uh, goed gekeken naar wat wij verwachten. Wat er in volume in de markt is. En dan kijken we niet alleen naar de Benelux, maar ook naar Spanje. Mm -hmm. En we denken dat met een nieuwe organisatie... Uh, dat we daar goed voor gesteld staan. René van der Brugge, topman van Imtec. Dank voor uw uh, toelichting. Dank u wel. Half tien, snel naar Sven Kokeman van de Cairo, Want die neemt het over naar half tien. Sven, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Ook wij duiken in het regeerakkoord natuurlijk. Het hoger onderwijs daar gaan wij ons oprichten. <tus> en, uh, de uh, plannen van het nieuwe kabinet pakken slecht uit voor dat hoger onderwijs, zegt Tom de Graaf, die is voorzitter van de HBO-raad. Verder willen de VVD en de Partij van de Arbeid de provincies gaan samenvoegen, altijd als een aantal. <coughs> Ik moet toch misschien iets van die medicijnen ja, van Ja, nee, maar Islam <coughs> is Heerlijk voor je keel. Neem het doosje maar mee. Anders. In het geval van een droge hoest staat er op van in Frans -of. <laughs> Goed, uh, <coughs> die provincie moeten dus worden samengevoegd. Uh, als eerste zijn Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aan de beurt. Uh, we gaan een mooie naam bedenken samen met Frits, Hoefnagel, oh, Die wel. was ooit wethouder. City marketing. En de aanpak van Jeugdbendes door de Britse regering werkt niet. Sterker nog, werkt daar rechts. Problemen met jeugdbendes worden alleen maar erger en erger. Dat er meer zo meteen bij de Cairo. Eerst nu het nieuws van 1 over half 10. Jan, goedemorgen. Radio 1, het nos journaal. Neem vast. Advocaat Bram Moskovic hoort rond deze tijd of hij zijn vak mag blijven uitoefenen. De Raad van Discipline doet uitspraak in de Tuchtrechtszaak. Die is aangespannen door de deken van de Orde van Advocaten. Volgens de deken heeft Moscovic onder meer contante betalingen aangenomen zonder dat te melden. Voorzitter Joritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG... is erg kritisch over de gevolgen van het regeerakkoord. Daarin is onder meer afgesproken dat er minder gemeenten moeten komen... en de gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen. En Joritsma noemt de bezuinigingen onevenwichtig. En de VNG is bang dat de dienstverlening aan de burgers daaronder gaat leiden. Bij de Zwitserse bank, UBS, verdwijnen de komende twee jaar 10.000 banen. Die drastische maatregel is het gevolg van de slechte resultaten... in het derde kwartaal bij UBS... En op de zee van Ogotsk, ten oosten van Rusland... is een grote zoektocht aan de gang naar een vrachtschip... geladen met 700 ton gouderts. Sinds de bemanning zondag een noodsignaal uitstuurde... is er niks meer van dat schip vernomen. Het is mogelijk in een zware storm terechtgekomen... zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn negen mensen aan boord. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ambv Verkeersinformatie. Er staan nog 80 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. De files die opvallen op de A6 Lelystad richting Muiden... voor knooppunt Maardenberg, twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het is nog druk op de A9, ook maar richting Amstelveen... voor knooppunt Raasdorp, staat acht kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle... tussen het Harde en knooppunt Hattemaarbroek, vier kilometer. Er staat een auto stil, één rijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het nieuw regeerakkoord pakt slecht uit voor het hoger onderwijs. De aanpak van jeugdbenders door de Britse regering werkt averechts. Het nieuwe kabinet wil vijf landsdelen in plaats van al die provincies. Hoe moeten die gaan heten? Mocht er uitspraak zijn in de zaak Moscovici, dan hoort u die uiteraard ook van ons. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in de Het Wiegenpolder. Waar nu toch echt gaat gebeuren waar de zeeën zo voor gevreesd hadden. Het water komt terug. Volgens op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. De lang langstudeerboete gaat niet door... maar het hogere onderwijs lijkt alsnog het kind van de rekening. Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan... wordt meer dan 150 miljoen euro bezuinigd. Ook komt er geen geld voor praktijkgericht onderzoek. Tom de Graaf van de HBO-raad, goedemorgen. Goedemorgen. U komt tot die conclusie. Hebt u de nieuwe minister van Onderwijs... althans de kandidaatminister Jet Bussemaker al aan de lijn gehad? Uh, nee, ik heb haar wel een sms gestuurd om haar wat te feliciteren... met haar aanstaande benoeming... Maar, maar toen wist hij, heeft hij dit nog niet. Als <laughs> de nieuwe minister ook echt op het gestaan. Ja, dat is uh, duidelijk. Maar u, u hebt daar nog niet gesproken inhoudelijk over dit punt. Nee, maar uh, uh, je dus gemaakt, weet... Omdat we ook nu de hogeschool van Amsterdam leidt... Dus onderdeel is ook van, uh, van onze brancheorganisatie... Weet wat wij vinden. En we de, uh, meer ruimte meer investeringen. Hebt, vinden, dus, uh, hebt u een dekbed over uw hoofd heen getrokken? Want u klinkt opeens heel dof en heel ver weg. Oh, nou dat zal ongetwijfeld aan de telefoon liggen. Niet aan mijn intenties. Oké. Okay. <laughs> Goed. Maar uh, los daarvan, nee, we hebben uh, gepleit natuurlijk voor meer in plaats van minder investeringen in het hoger onderwijs. We hebben gepleit voor meer uh, ruimte voor het onderzoek dat het MKB bedrijfsleven ook dringend nodig heeft. Namelijk dat de praktijk op de praktijk is, het onderzoek dat tot innovatie leidt. Ja. En daar hebben we hebben ook voor gepleit om de toegang tot het hoger onderwijs te, be uh, te behouden door niet te hard zo'n uh, leenstelsel in te voeren... wat vooral voor uh, studenten uit in lage inkomensklassen zegt... een probleem voor om de stap naar het hoogonderwijs te maken. Ja. En op die drie punten zijn we toch teleurgesteld. Dan was die boete toch nog zo slecht niet. Nou, dat maakt voor de kwaliteit van het hoogonderwijs... natuurlijk niet heel veel uit. Kijk, eerst is het hoogonderwijs gekort. Vervolgens zou dat geld terugvloeien... via de opbrengst van de langstudeerboete. Dus dat hielp ons niet vreselijk uh, om beter onderwijs te krijgen. Ja. Ik ben blij voor de studenten, omdat het een slechte en onrechtvaardige maatregel was dat langs de boete van tafel gaat. Alleen het leenstelsel, wat op zichzelf, waar je misschien best iets over zou kunnen zeggen, dat ook studenten een eigen bijdrage hebben voor het onderwijs. Maar dat pakt met name slecht uit voor uh, studenten van laaginkomensgroepen, want de drempel om dan toch die stap te zetten naar het hoger onderwijs, zal groter worden. Ja, overigens er staat in datzelfde regeerakkoord... dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs... gewoon toegankelijk moet blijven. Uh, en er wordt wel degelijk 150 miljoen extra beschikbaar gesteld... voor uh, versterking van het fundamenteel onderzoek. Maar dat is dan waarschijnlijk op universitair niveau niet bij u? Ja, nou, van die 150 miljoen, op zichzelf is dat mooier. Daar is 50 miljoen uh, is via verschuivingen. Dus feitelijk komt er 100 miljoen bij. Maar dat is weer het gelijk. Dat is fundamenteel onderzoek. Niks mis mee, erg belangrijk... Maar dat is alleen maar fundamenteel onderzoek. Ja. Terwijl uh, het andere deel van het onderzoek, dat toegepaste en op de praktijkvragen van het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen gericht onderzoek, ja, daar komt geen cent bij. Sterker nog, uh, de subsidies bij ELI, dus bij Economische Zaken, voor dat soort onderzoek wordt alleen maar gekort. Juist. Terwijl het kabinet toch tegelijkertijd zegt, althans het kabinet in wording, dat er meer aandacht moet komen voor innovatie, voor uh, ontdekkingen, voor uh, knappe koppen. We moeten toch weer tot de top vijf gaan behoren, dat zegt het vorige kabinet ook, maar dit kabinet ook en het kabinet daarvoor en geloof ik alle kabinetten ook, misschien wel waar u in hebt gezeten, ja, tot de top vijf van de wereld moeten behoren. En dat lukt ja. dan maar telkens niet. Hoe kan dat dan? Nou, het heeft toch te maken met de vraag hoe, hoeveel prioriteit je wil geven aan de uitgaven op dit gebied. Dat eh, kabinet waarin ik zat, dat heeft 700, euro, 700 miljoen euro toen extra vijf gemaakt, denk ik, bij de start. Maar eh, los daarvan, eh, dit kabinet heeft het natuurlijk veel moeilijker dan voorgaande kabinet, als het gaat bezuinigd en ik ben de eerste om dat te accepteren. En ik realiseer mij ook dat dan geen sector helemaal bij het schot kan blijven. Ja. Alleen hier is een kwestie van Pennywise, Pound Foolish. Als je op hoger onderwijs toch een beetje beknibbelt en niet op durft te investeren, kom je in de long run, ook voor je kennis-economie, slecht uit. Dus ja. het is een beetje een politieke keuze of je toch uh, voor de, uh, de baten uit uh, de kosten wil maken. En dat kennelijk wil deze coalitie dat niet, althans minder dan ik had gehoopt. Zou mevrouw maken hier wel voor moeten tekenen dan? Nou, ik denk dat mevrouw we dus van maken, buiten een buitengewoon verstandige vrouw... Uh, ik denk ook dat ze een uitstekend minister zal worden... maar dit zijn natuurlijk niet kaders die voor haar ook heel erg plezierig zijn. Dus ik hoop dat zij inventief is en bovendien, wat ik het allerbelangrijkste vind... dat ze de ruimte krijgt en ook vraagt binnen het nieuwe kabinet... om als het gaat om die bedragen nou met de sector aan tafel te gaan zitten... met de studenten, met de hoger onderwijsinstellingen kijken... Dat is nou eigenlijk de beste mix van maatregelen om te zorgen dat toch die innovatie oriënt kan blijven ja. en de klappen niet te hard zullen zijn. Dat is een handig antwoord, maar niet op de vraag. Namelijk zou ze ja. moeten tekenen. Nee, ja, natuurlijk. Ik ga niet voor, voor anderen en zeker niet voor andere partijen ook zeggen wat ze moeten doen. Ik ben overigens wel erg blij met uh, met Liutwicus als de nieuwe minister, want zij kent het hoger onderwijs als geen ander. Ze kent de politiek en ik heb er ook meegemaakt als een buitengewoon prima collega. Ja, er is werk aan de weg, want toevallig of niet kwam gisteren een rapport van uh, het adviesbureau de Boston Consulting Group, waarin staat dat het onderwijssysteem helemaal op de schop moet. Nederland leidt op tot de middelmaat ons onder, uh, onderwijssysteem excelleert in het behalen van goede gemiddelde staat te lezen in dat rapport. Nou, daar kunnen we het dan ook meedoen met die top 5 in het achterhoofd. Nou, wij behoren gelukkig tot, uh, uh, tot het segment. Zowel in het hoger onderwijs als in. Uh... Andere onderwijssectoren, dus we doen het niet slecht. De middelmaat maar. staat er in dat rapport. En ook in het onderzoek, maar wij zijn heel goed in de breedte, maar we hebben niet, we hebben heel weinig exhalerende onderwijsinstellingen. De middelmaat. Dat is net een keuze. En dan, als je dat wil doen, overigens praat je dan ook wel over grootscheepse herzieningen. En de vraag is of we daar de ruimte en de middelen voor hebben in deze tijd. Laten we maar zorgen dat we, geen, uh, dat we geen achterstand nu gaan oplopen en zorgen dat we bijblijven bij het niveau wat we nu hebben. De middelmaat. Nee, we zijn gelukkig niet de middelmaat. Ja, dat zegt die en Boston Consulting Group wel. Ja, maar de Boston Consulting Group geeft aan dat als we niet nog meer doen... we nooit tot de helemaal de absolute excellente top behoren. Maar dat willen we toch? Ik geloof niet dat wij de middelmaat behoren. Het zou mooi zijn als er nog extra middelen kunnen worden geïnvesteerd... in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Maar zoals u weet, hoger onderwijs en onderzoek hangen in de eerste plaats... van de motivatie en creativiteit van mensen uit. En daar heb ik wel een groot vertrouwen in. Goed. Gaat u nog de straat op, naar het Malieveld, het Museumplein... <laughs> Nou, wij gaan, ik denk dat studenten zijn erg boos. En dat begrijp ik overigens wel. Want zij, hebben, zij moeten hun studiefinanciering inleveren. Maar dat geld gaat niet naar het hoger onderwijs. Ja. Dat wordt in andere onderwijssectoren gestopt. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar boos over zijn. En dat begrijp ik. En ik, ik, ik steun hen ook in hun verontwaardiging. Ja. Maar uh, voorlopig gaan we eerst goede gesprekken met het nieuwe kabinet aan. En ik vind het wel een beetje erg voorbarig om te denken dat we met de borden en de, de spandoeken naar, naar de nabij moeten gaan. Goed, u zet nog geen petje op het toeter in de mond, spandoek voor de buik <laughs> en richting. Uh, de nee, nee, nee. Je komt er niet als eerste bij me op. Nee. Goed, Top de Graaf, voorzitter van de A-Bio-raad. Ik dank u zeer. Prima, dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Tijdens de donorweek, vorige week, hebben zo'n 40.000 mensen zich geregistreerd in het donorregister. Hoeveel transplantaties levert dat eigenlijk op? Janine Reijger van de Nederlandse Transplantatiestichting heeft het antwoord. In totaal uh, hebben zich vorige week uh, nu al ongeveer 40.000 mensen geregistreerd. En van die geregistreerden zegt kwart jaar, dus 30.000 mensen. Maar de kans dat je donor wordt is heel klein. Van die 30.000 mensen zullen er uiteindelijk aan het eind van hun leven zo'n drie mensen donor worden. En één donor kan acht uh, levens redden, want één donor kan maximaal acht organen doneren. Dat zijn uh, twee longen, twee nieren, het hart, een lever, maar die kan gesplitst worden, en je dunne darm. Um, dus uiteindelijk betekent het, dus één donor, acht levens redden... dat je met die aantallen mensen die zich geregistreerd hebt... uiteindelijk 24 levens maximaal zou kunnen redden. Dus het is echt superbelangrijk dat mensen zich registreren in het register... want de kans is dus heel klein dat je ooit donor wordt. Dat is het antwoord van Janine Reiger van de Nederlandse Transplantatiestichting. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de Het Wiegenpolder. En daar komt ook het regeerakkoord weer aan de orde. Sander Bartling. We staan op een dijk die er over een tijdje waarschijnlijk niet meer zal staan. Als ik over de dijk de ene kant opkijk, dan zie ik in de verte de haven van Antwerpen. Schepen varen voorbij. Aan de andere kant van de dijk, daar ligt ze dan, het Wiegenpolder. Zover mijn oog reikt, zie ik alleen maar groen grasland. Dat aan de horizon opgaat in een soort van grauwe... Regensluier op dit moment, maar het is prachtig. Hier en daar een verdwaalde koe, een enkel huis, heel veel ganzen hier in de verte. Uh, dit hele stuk land is in handen van één groot grondeigenaar, Gerry de Kloet. Magda de Feiter van Red de Polders. Is het nou echt zo erg dat deze polder hier onder water komt te staan? Ja, dat is gewoon uh, ongehoord. Als je uh, rondkijkt, dan zie je toch uh, ook het prachtig geploegde land... wat nu ligt te schitteren ook... Uh, de bomen en de herfsttooi. Ik vind het hier uh, prachtige, mooie polder, hoog gelegen. Dat is uh, gewoon een verlies dat die polder onder, onder water gezet ja, wordt. Ik, ik begrijp uw gevoel, maar als je nou heel rationeel kijkt. Hè, uh, um, zal als de Wiegepolder ontpolderd gaat worden... zoals het nieuwe kabinet heeft aangekondigd te willen doen... dan zullen de nieuwe zeedijken net zo stevig moeten zijn als de huidige. Uh, er staan geen huizen, er staan nauwelijks huizen. Er wonen bijna geen mensen. Twintig boeren, vertelde u me net, twintig pachters. Economische schade is dan minimaal. Ik speel even advocaat van de duivel natuurlijk. Maar wat is er dan... Uh, eigenlijk tegen vanuit economisch uh, oogpunt gezien? Nou, economisch, als je als boer een heel stuk van je bedrijf moet missen... Hè, de vraag is hoe dat uh, gecompenseerd gaat worden... Dan, uh, dan moet je gaan kijken of je bedrijf nog wel rendabel is... en hoe je dat dan verder gaat uh, voortzetten. Dat is de economische uh, toestand daarvan. Bovendien gaat het natuurlijk niet om één poldertje... Maar over uh, meerdere polders in het verdrag, bij wel 600 hectare. En dat heeft voor de infrastructuur van uh, Zeef vlaanderen toch gevolgen. Mm -hmm, mm -hmm. Want uh, van één uh, gemiddeld boerenbedrijf leven 8 uh, tot 12 uh, mensen mee. Oké, okay. ik blijf wel even bij deze polder. Ik ga even naar meneer Jaap Gelijnsen van Stichting De Levende Delta. Uh, ik heb het idee dat het vooral emotionele argumenten zijn bij deze polder. Er is, er is natuurlijk ook zoiets als de angst van de zeeuwen voor het water... Hè? en iets aan het water terug te moeten geven sinds 1953. Ja, dat, uh, dat is inderdaad het uh, geval. Uh, mensen die uh, de ramp hebben meegemaakt, vergeten dat uh, nooit. We praten hier altijd nog voor en na de ramp en voor en na de oorlog... Dus dat uh, ja, eigenlijk dijken doorsteken, dat komt in, uh, bij de, de echte komt dat niet in, in hun op om dat te gaan doen. Nee, nee. Um, um, nou heb ik begrepen dat u het er niet bij laat zitten. Mag dat in feite. Uh, wat gaat u doen? Nou, we gaan eerst kijken wat het uh, akkoord uh, precies inhoudt. Uh, we gaan advies en wennen hoe we juridische... Uh, wat we dan kunnen doen, en er zijn nog een heleboel mogelijkheden om inspraak te doen. Want er moeten heel veel vergunningen en procedures doorlopen worden. Dus daar gaan wij ons op inzetten. De eigenaar van de polder gaat ook alweer procederen. Jaap Gelijnsen, doet u ook mee? het scheepsrecht. Uh, wij uh, dragen een steentje bij, alleen we moeten kijken in, uh, hoe dat juridisch zit. Of we inderdaad belanghebbenden zijn. Uh, en met name dus uh, meneer de Kloet en de pachters. die zijn dat sowieso. En in welke mate of wij een steentje kunnen bijdragen, dat moeten we afwachten. Want het is dus zo dat kort geleden de vogelbescherming uh, is, uh, het niet heeft gered, omdat die geen belanghebbenden waren. Dus we moeten dat op zijn juridische uh, moeten we dat beoordelen. Het blijft nog even. Afwachten, dus dan soppen wij nog even door het drassige groen van de Hedwiegenpolder. Dat binnenkort wellicht weer schuimend blauw zal zijn. Verdronken land. Ik leef met u mee. Maar de laatste woorden van Sander Bartling. Straks, de aanpak van jeugdbendes door de Britse regering werkt averechts. Wijst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. Door de tune van Sport en Beeld, Paul Reumer, de tweelingbroer van acteur Piet Reumer, begon er in 1959 als cameraman. Kort daarna werd hij regisseur van het sportprogramma Later Studio Sport. Hij deed vooral paardensport en evenementen als de TT van Assen. En daarbij werkte hij veel samen met verslaggever Hans Ijsvogel, Randy Mamala, weet u wel die. Paul Reumer overleed deze dag in 2007 op 79-jarige leeftijd. De beroemde TT-races met motoren in Assen. Daar, daar is hij beroemd om geworden. Daar zaten op de tribune 80.000, 90 90.000 toeschouwers. En, uh, maar ja, als er dan een rubriek afgelopen was aan de gaan... 80.000 mensen willen allemaal eventjes uh, hun, hun plasje kwijt... dan zijn er geen toiletten voor. Dus wat gebeurde er? De mensen gingen van de tribunes af het weiland in... en uh, zochten een sloot op... En daar stonden dan een paar duizend mensen, want over zulke aantallen sprak je, die stonden allemaal tegelijkertijd in de piezen. En Paul die zette daar een camera op. Hebben ze tien minuten, hebben ze zich alleen zitten kijken, want er was toch pauze. Hebben ze zitten kijken naar een paar duizend plassen en toeschouwers. En er is een rel voor ontstaan. En dat dat er niet kon, en, en, en, en dat was niet afgesproken, en dit en dat en dat. Daar heeft hij enorm voor op zijn zoet niet te gaan. We hadden uitzendingen van Sport in Beeld. Het waren de eerste sportuitzendingen natuurlijk. En uh, uh, die werden vaak opgenomen in een decor van iets van een volgend programma... wat ook weer live uitgezonden moest worden. Paul Reumert was daarover gegeven, volgens de baas van de cameramensen. En hij bediende camera 1... En eh, daar was een, een decor van een kasteel met allemaal kantelen bovenop dus, op het dak van het kasteel. En dan moest er een zangeres, die kwam op de diva en die zong een lied... en dat ze bedonderd werd door de vent en dat ze talent aan het leven wilde maken. En die sprong dan als een soort zelfmoord sprong die over de kantelen naar beneden. En daar lag dus anderhalf, twee meter van piepschuim... en allemaal van dat slappe spul he, daar, uh, voor een zachte landing. En dat was twee keer gerepeteerd. Nou, dat ging op het plaats perfect... want je moet natuurlijk toch wel even naar beneden springen. En uh, de uitzending van Sport in Beeld is afgelopen. Jongens, even allemaal helpen, decor weghalen. En uh, dat decor gaat weg. En die Reumer die stond al te gniffelen enzovoort. En ik denk bij mezelf, hij heeft weer wat uitgehaald. Wat gebeurde er? De diva komt op, die loopt te zingen. En die zegt dus, ik maak er een eind aan. En die springt over de kantine. En binnen de paar seconden een heel verschrikt hoofd weer dat in beeld kwam. En toen weer wegging. Toen hadden die cameramensen op instagnatie van Paul Reumer... Al dat diepschap en die rotzooi weggehaald. En die hadden dus onder dat decor een trampoline neergezet. Dus dat mens dat sprong over de kantele naar beneden. En die kwam weer net zo hard naar boven. Iedereen die, die lachte zich te barsten gewoon natuurlijk. En de regisseur van het programma ook. Maar dat kon allemaal. En dat was allemaal live. Kairos ode aan de doden. Voor wie? Wie steek jij een kaarsje aan? hans is Vogel stond stil bij het overleden van Paul Reumer deze dag in 2007.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 I wake up Every night Every day I know that it's you I need To take that 81 madness, it must be love. 7 minuten voor 10, u luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. De aanpak van jeugdbenders door de Britse regering, dames en heren... werkt niet, sterker nog, het werkt aan rechts. De problemen met jeugdbenders worden alleen maar erger. Ik hier, deskundige in Groot-Brittannië, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat mislukte beleid van de regering van premier Cameron precies? Nou, je weet dat uh, vorig jaar zijn er die vreselijke rellen in Londen... en ook in andere steden geweest. Toen uh, heeft de regering gezegd... Dit heeft te maken met uh, jeugdbendes. Uit onderzoek zou blijken dat 1 op de 5 van de relschoppers inderdaad een link heeft met een, met een gang... Toen heeft de, heeft de regering gezegd dat gaan we dus uh, uh, keihard aanpakken. Die heeft de politie nieuwe bevoegdheden uh, gegeven. Sindsdien zijn er 1500 arrestaties verricht van mensen... waarvan de politie zegt dat dat mensen zijn die iets met een gang te maken hebben. Nu is er een onafhankelijke denktank. Die heeft na een jaar eens gekeken wat dat nou eigenlijk voor effect heeft gehad op die gangs. En die zegt door de leiders van die gangs te arresteren... Um, wordt er alleen maar een vacuüm uh, gecreëerd binnen die gangs? Dat destabiliseert zo'n hele jeugdbende. Daar wordt dan in gevochten om wie dan nu vervolgens de leiding mag hebben. Ja. En het geweld is dus toegenomen in plaats van afgenomen. Het werkt niet. Goed, Hikke, ik moet je heel even onderbreken, want we gaan even naar Amsterdam. En daar is Matthijs van der Wiel, want er is uitspraak, vonnis gewezen dus in de zaak Moskovits. Matthijs. De tuchtrechter, de orde van discipline. De tuchtrechter voor advocaten heeft zojuist uitgesproken de schrapping van het tableau. Dat is advocatentaal voor levenslang royement. Allerhoogste straf tegen Bram Moscovic. Bram Moscovic, die hier door de raad van discipline werd berecht. Zeg maar door zijn tuchtrechter van de advocaten. vanwege het stelselmatig in ontvangst nemen van contante bedragen. wat eigenlijk niet mag. Het niet opsturen van zijn jaarrekeningen. Het niet meedoen aan het. De verplichte bijscholing voor advocaten. Plus daarbij opgeteld allerlei klachten van ex-cliënten die zich slecht behandeld voelden. Die heel veel cash moesten betalen vooraf. En uiteindelijk niet de diensten kregen van Moscovici die ze verwachtten. Hij stuurde bijvoorbeeld onaangekondigd een collega. Alle klachten die zijn uitgesproken zijn gegrond verklaard door de tuchtrechter. De uh, deken van de orde van advocaten die deze zaak aanhanger had gemaakt. Had in september een lagere straf gevraagd. Namelijk een schorsing voor. Een half jaar. Maar deze raad van discipline zegt. Wij zien geen kans op verbetering in de toekomst. Wij kunnen dat niet verwachten. En de enige gepaste straf is een royement voor het leven. Als het aan de raad ligt, mag Bram Moskovic dus nooit meer als advocaat optreden. Er is een kans dat hij in beroep gaat tegen deze beslissing. Dat weten we nog niet. Maar vooralsnog is dit de uitspraak. met een keiharde motivering door deze tuchtrechter. Hij zei dat Bram Moskovic zijn eigen belangen heeft. Voor... Heeft gesteld en niet de belangen van zijn cliënten, dat hij het aanzien van de advocatuur heeft aangetast, dat hij zich niet bewust is van de kernwaarde van de advocatuur, namelijk integriteit. Een hele waslijst aan verwijten was het. Alle klachten die zijn uitgesproken door ex-klanten en door de orde van advocaten zijn dus gegrond, en daarom is alleen de allerzwaarste straf. Gepast, zegt de, de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor advocaten. Bram Moskowitsch mag nooit meer als advocaat optreden. Matthijs van der Wiel, uh, uiteraard proberen we ook de reactie te krijgen van Bram Moskowitsch zelf. Mocht dat in deze uitzending nog lukken, dan hoort, dat u, u, hoort u dat hier op uh, deze zender. Terug nu naar Hieke Jippers. Uh, we hebben nog een minuutje, Hieke, om het verhaal af te maken. Dat is niet veel, maar dit moest even tussendoor, zoals je begrijpt. Um, jij had er eerder het verhaal over dat de aanpak van die uh, jeugdbendes in Engeland uh, averechts werkt. Omdat de, de top van die bendes wordt opgepakt, dan ontstaat er anarchie... Je kan toch ook niet zeggen, uh, laat de top dan maar zitten? Nee, dat kun je zeker niet zeggen. Maar zegt dit rapport: um, je moet je veel meer concentreren op uh, uh, de oorzaken van het feit dat mensen uh, lid worden van een gang. Je moet als overheid moet je de, moet je ook die mensen arresteren... die in de lagere regionen uh, zitten. En je moet vooral voorkomen dat mensen zich laten recruteren uh, in zo'n uh, gang. En daarvoor moet je je meer concentreren op onderliggende oorzaken... als uh, uh, armoede en uh, voorkommering. Juist, dus uh, richt je op de andere dingen in plaats van uh, die benders, die gangs onthoofden. Dat is eigenlijk het adagium. Ik dank je wel, Hieke. Excuus voor uh, het korte gesprek, maar dat uh, maken we een andere keer goed. Straks, dames en heren, de meeste patiënten hebben geen idee hoe hoog hun zorgkosten zijn... en hoe moet die nieuwe provincie gaan heten, die vijf het landdelen. Hoort het zo meteen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Wat voor minder kosten erkende verhuizen.nl. Kost Dit is Radio 1.